jongen uit Rusland. Een hoorspel in vier delen geschreven door Jan Bultje. De spelers zijn de jongens Remco, Wilfred en Geert Willem, verder Paul de Major, Maria Lindes, Bert Dijkstra en Frans Kokshoorn. Techniek, Ad Roest en Jan van Zandwijk. Regie, Jan Bortes. Eerste deel, Moskou. Ben je nog erg pijn? Het gaat zo. Kijk eens of het nog sneeuwt. Wat is dat? Wat is er dan? Hoor je dat niet? Hoor, daar heb je het weer. Ja, ik hoor het. Ik wil je niet bang maken. Maar weet je wel wat het voor geluid is? Nee, wat is het? Dat zijn wolven. Wolven? Oh nee, we zitten hier onbeschut. Wat moeten we doen? daar nog aan terugdenk, lopen de rillingen me nog over de rug. Maar laat ik bij het begin beginnen en vertellen hoe ik daar in de sneeuw terecht kwam. Het is wel een lang verhaal. Ik heet Yuri Petrov en ik ben 13 jaar. Samen met mijn vader en moeder woon ik in een flat in een van de buitenwijken van Moskou. Vader en moeder werkten allebei. Mijn vader was ingenieur op een motorenfabriek. Hij moest s morgens heel vroeg weg, want de fabriek staat aan de andere kant van Moskou. Moeder werkte in een apotheek bij ons in de buurt. En ging veel later naar haar werk. Elke morgen liep ik met mijn vriendje Vladimir, die een paar straten verderop woonde, naar school. Als we flink doorstapten, was het ongeveer 25 minuten lopen. S'morgens moesten we ons meestal haasten. als we smiddags weer naar huis gingen, deden we het op ons dooie gemak. We namen niet altijd dezelfde weg. Soms liepen we over de kolgosmarkt. Daar komen de boeren van het platteland om hun waren te verkopen. Het is er altijd erg druk en gezellig. Maar die dag liepen we over het het is een hele drukke weg. De zon scheen lekker en het was niet koud. En toch was het pas half april. Waarom zet je je muts niet af? Het is vandaag stuk fijn weer. Dat mag ik niet van mijn baboeska. Na 1 mei mag ik het pas afdoen. Na 1 mei pas? Waarom nu niet? De zon schijnt zo heerlijk. Ze is bang dat ik ziek word. Elke morgen voordat ik naar school ga, zet ze de muts op mijn hoofd. En dan zegt ze: Vladimir jongen, hou je muts op tot je in school bent. En zet hem dan pas af. Als je weer naar huis gaat, zet hem dan diep over je oren. Dan word je ziek. Ik moet het beloven. Nou ja, daarom doe ik hem niet af. Ik heb geen baboeska meer. Van mijn vader en moeder hoef ik geen muts meer op als het niet vriest. Vroeger, hè. Toen werd ik helemaal dik ingepakt. Ik heb pas nog foto's gezien waarop ik sta met dikke toekom me heen gewikkeld. Ik leek wel een dikke worst. Alleen een touwtje ontbrak. Ja, nou je het zegt. Je lijkt er wel wat op. Ik ben helemaal niet dik. Nee hoor, ik plaag je maar wat. Hé, hey, kijk daarom. Voor ons lopen toeristen. Waar? Vlak voor ons. Kijk, ze hebben een platte rond bij zich. Zullen ze eerst naartoe moeten? Misschien gaan ze de universiteit bekijken. Bij de universiteit zijn altijd heel veel toeristen. Zullen we kijken waar ze heen gaan? Ach, wat heb je daar nou aan? Oh, dat is lekker spannend. Goed, maar dan niet te lang hoor. Alleen moet vanavond naar de pioniers. Ze steken over. Voorzichtig, anders zien ze ons. Ze gaan niet in de richting van de universiteit. Ze blijven staan. Wat doen we nu? Gewoon doorlopen. Anders valt het op. Jij valt er helemaal erg op met die muts op je hoofd. Hé, hey, begin je nou weer. Sssst, we weer door. Kom, zachtjes, erachteraan. No, it must be the right direction. Het zijn toeristen uit het westen. Kom je oh, mee, laten we nog heel even... Oh boys, oh boys, can you help us? Ze hebben het dicht ons, geloof ik. We verstaan er niet veel van. Ze spreken Engels. We want to go to the hotel... Um... Ik geloof dat ze naar een hotel moeten. Uh, yes, yes, yes, hotel, yes. Welk hotel zouden ze bedoelen? Uh, can you read this? Oh wacht, uh, ze hebben het opgeschreven. Uh, in Tourist. Dat is een heel eind hier vandaan. Dat is in de buurt van het Kremlin. Je kunt hier vandaan niet lopen. Ze kunnen denk ik uh, het beste met de ondergrondse gaan. Vertel jij ze dat maar even. Jij kunt van onze klas het beste Engels spreken. Hij ah, durft het niet zo goed. Vooruit naar nou, Jozef, ze kijken ons zo gek aan. Je uh, must met de. De uh, underground. What does hij say, Ellen? Uh, we must go by underground. Oh, uh, yes. Where is the underground? ondergrond is hier vlakbij. Twee straten verder. Wat verstaan ze niet, sir? Oh, leg jij het dan uit? Nee, dat is veel te moeilijk. Weet je wat? We brengen ze even naar het station. He he, eindelijk is een goed idee. Nou, vertel ze het maar. You follow us. What does hij say, Ellen? Uh, we must follow him. Oh, kom maar mee. Zie je? Dat snappen ze ook best. We moeten wel meteen de eerste straat linksaf. Volgens ze ons nog? Ja hoor, ze komen ons nog steeds achterna. Wat doen we als we bij het station van de metro zijn? Heel eenvoudig. We wijzen ze naar de ingang en lopen naar huis. Zouden ze dat snappen? Nou, dat kun je meteen laten zien, want we zijn er. Oh, wacht. Ze winken. Can you bring us to the hotel? Wat doen we nu? Ze vragen of we meegaan. Als is niet te lang duurt. Ik moet vanavond naar de Pioniers. Dus je voelt er wel wat voor. Come on. All right. Komen ze? Ja, ze komen. Heb je geld voor kaartjes? Oh, oh, here is money. Oh, ik haal wel even kaartjes voor ons. Hier haalt, de uh, tickets. Oh, splendid. You are good boys. Welke lijn moeten we hebben? Richting March Prospect. de stations nog. Nog zeven. ja kijk daar is het hotel in tourist oh yes the hotel uh, thank you very much and uh, this is real you. Thank, you. thank you goodbye, goodbye. laten zien wat je hebt gekregen wacht even jong tot ze weg zijn kom we lopen door nu zien ze ons niet meer Laat het nou zien. Geld voor de metro en twee balpen. Wat is dit? Snoep? Nee, het is kalgom. Hoe zou het smaken? Weet ik niet. Ik heb nog nooit buitenlandse kalgom gehad. Een stukje proeven? Ja, eerlijk delen hoor. Elk de hel. Dankjewel. We hebben er wel. We een pepermunt. Ja, het smaakt goed. Onze Russische kalgom smaakt ook heel goed. Zeg, als je het niet lust. Muiter maar hoor. je wordt er alleen maar dikker van. Je krijgt het niet. We hebben het eerlijk gedeeld zeg, ik moet wel opschieten, want vanavond moet je naar de pioniers. Hoe weet jij dat? Ja, dat heb je al vaker gezegd. Kom, hier de trap af. Gehaald, hè, hè? Waarom ga jij nooit eens mee? Waarheen? Pioniers? We doen er altijd zulke leuke dingen. Muziek maken. Nu zijn we aan het oefenen van een grote parade. Misschien mag ik wel meelopen in onze uniform. Met een rode sjaal. Ah, ik heb er geen zin in en ik moet ook niet van mijn ouders, zoals jij. Ik hoef ook niet van mijn ouders. Maar Dat is wel waar, je moeder heeft het tegen mij gezegd. Ze begreep niet dat mijn ouders mij ook niet naar de vriendinnen sturen. En toch is het leuk. Zijn we er nog niet? We moeten er bij Bel AJVO uit, hoor. Oh, ik dat niet weet, zeg. Ik woon immers vlak bij het metrostation. zijn we nu? Ik weet niet. Oh, wacht. Dit is het station Sokol. Hoopt jou dat bekend voor? Mij niet? Nee, mij ook niet. Wat doen we nu? Eruit, kom vlug, voordat hij weer vertrekt. Ik denk niet dat we ver van huis zijn. Kom de trap op. Hé hey, hé, hey, even frisse lucht. Wat een drukke straat, zeg. Het lijkt wel de Lene Prospect. Hier staat een bord. Lening... Leningkraatprospect? Zie je wel, vlak bij ons huis. Ik heb er nog nooit gehoord. Wel nou, van de lening prospect niet van de lenin prospect Nou, dat scheelt toch niet zoveel? Lening of Lenin-kraat? Het is hier zo anders als bij ons. Deze buurt ken ik niet. Volgens mij zit er een fout. Hoe laat is het? Half vijf. Oh, ik had al thuis moeten zijn. Ik kon vanavond visite en we zouden vroeg eten. Ik moet om half zeven bij de pionier zijn. Kom doorlopen. Welke kant uit? Deze kant. Gaan we dan goed? Ik denk het wel. Kom, even tempo. Aan de overkant is een meer. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, loop nou maar door. Klets nou niet al door zo. Goed, goed. Ik hou mijn mond wel. Ik zeg al niets meer. Hoe laat is het nu? Ik zeg niets. Hé hey, joh, doe niet zo flauw. Blijf even staan dan. Uh, uh, Kwart voor vijf. Goh, verder rollen. Kom, schiet op. Ja joh, even mijn fevers vastmaken. Niks rustig eraan. Doorlopen. Hé, uh, waar ga ik jullie naartoe? Uh, stop eens even. We gaan naar huis meneer. En we zijn nog te laat. Ik moet vanavond nog weg. En mijn ouders zitten zeker ongerust op me te wachten. Maar hier mogen jullie niet verder? Niet verder? Maar, maar we wonen die kant op, tenminste. Dat denkt hij. Ik weet het zeker. Oh, laat jullie je pasje dan maar eens zien. Nou, dan hebben We hebben toch een pasje nodig om naar huis te gaan? Wel als je daar woont. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jij? Nee, ik ook niet. Hm, ik zie het al. Jullie hebben hier niks te zoeken. Terug en uh, laat het je niet meer zien. Begrepen? Wat nu? Ik weet het niet. Volgens mij zitten we hier fout. We zitten goed. We moeten proberen stiekem langs die kerel in zijn uniform te komen. Hoe kan je dat doen? Hij kijkt steeds naar ons. We lopen terug, dan denkt hij dat we weggaan. Dan verstoppen we ons. En als hij straks teruggaat in zijn wachthuisje, sluipen we langs de achterkant erdoor. Zo stond hier, achter deze boom. Hij kijkt niet meer. Hou je kop weg. We gaan hier door de struiken. Au, takken slaan tegen mijn gezicht. Stil nou. Schiet er wel op. Ik denk het wel. We moeten volgens mij vlakbij zijn. ik hoor wat. Wat hoor je dan? Ritsel. Ah, dat zijn we zelf. Ja, dat zal wel. Luister, blijf in strand. Dan hoor je dit ook. Hoe greep je het weer? Wat zou het zijn? Niets, denk ik. We gaan verder. Denk ik nog steeds dat we in de goede buurt zitten. Stil nou. Ik zie het huisje. Je ja. het. Ja. Waar is die man nou? Die man is hier. Oh. En vertel nou maar eens wat jullie van plan waren. Stiekem proberen er door te komen, hè? Dat ziet er niet best voor jullie uit. Ik zal jullie overdragen aan de politie... en dan moeten jullie maar eens een paar dagen de cel in. Maar, maar we willen gewoon naar huis. We zijn met de metro gegaan en, en zijn uitgestapt. Volgens mij verkeerd. Waar wonen jullie? Bij het metrostation Belajevo. Belajevo? Ja, maar dan zijn jullie helemaal verkeerd. Belajevo ligt in het zuiden van Moskou. Hier zit je helemaal in het noorden. Hier ga je de stad uit. Gelukkig viel het allemaal erg mee. Toen de man onze vergissing begreep, heeft hij ons precies uitgelegd hoe we bij ons eigen huis konden komen. Vader en moeder waren vreselijk ongerust. Ik moest alles vertellen. Na het eten ging vader met allerlei papieren zitten rommelen. Moeder ging afwassen. Ik had intussen mijn pyjama aangedaan, deed het opklapbed van mijn ouders in de kamer naar beneden en ging liggen lezen. Ik verheugde mij op een lange fijne avond met een spannend boek. Toen schrok ik van mijn moeders stem. Zeg Jorie, je moet vanavond vroeg naar bed. Hé, hey, waarom nou? We krijgen direct visite en we moeten wat bepraten. Wat is er toch aan de hand? Jullie doen al een paar weken zo ruimzinnig, mag ik het niet weten? We vertellen het je nog wel. Alles is nog niet zeker en dat zou wel veel te voorbarig zijn. Is het leuk? Gaan we ergens anders wonen? Misschien. Nou, je hoort het wel als het zover is. Oh, dat zal de visite zijn. Nou, Joeri, opschieten joh, gauw naar Ja. Hallo, daar zijn ja, we. Ja. <laughs> zeg dat ja. branden van nieuwsgierigheid. Jullie wegmaakst. Nou, en nog? Oh. Stil, stil, stil. stil. De jury ligt nog niet. Doch oom, doch tante. Dag jury. Dag, jury. Ja, jury. Even, ga je naar bed, Jury? Ja, Jury. Ik, uh... Je wordt groot, jongen. Je bent bijna net zo lang als ik. Ja, ja, ja. Hoe moet maar. je nou naar bed? Ja, ik, uh, ik ga slapen, want... Uh... Ja, ja, Jury is mooi en hij moet er maar eens lekker vroeg. Oh. Nou, ja, komen jullie naar de kamer. Ja. Ja, en dan rusten jullie naar bed. Ja, rusten Jullie. Dag jongen, Tot ziens. Dag. Dag. Zo joh. Nou, ligt je lekker? Ik doe het licht uit en dan ga je gauw slapen, hè? Tant en oom weten het ook niet, hè? Nee, die weten het ook niet. Nou, denk er maar niet aan. Als alles doorgaat, dan vertellen, weet je wel. Wilt rusten. Wilt rusten. Je begrijpt natuurlijk dat ik erg nieuwsgierig was. Ik probeerde te luisteren naar het verroezemoes in de kamer. Maar ik kon niets verstaan. Ik ging zachtjes mijn bed uit en deed heel voorzichtig de slaapkamer open. over. Raakt hij ook nog? Nee, ze hebben niet zo goed. Nog een klein eindje verder, als ze maar niet horen. Nee, gelukkig. Ik kan het niet verstaan. Waar hebben ze het over? Wacht, met mijn oor tegen de deur. Dan moet ik het wel horen. Ik zeg je dat het totaal onverantwoord is. Ja, nu is het erg mooi, maar straks als de winter invalt, wat dan? Ja. Natuurlijk vries het dus winters uit, maar ik vind het een uitdaging om daar te kunnen werken. Bovendien van hij daar veel geld en uh, hoeft dan je ook niet meer te werken. En met 55 jaar kun je al met pensioen. Ja, maar jij denkt helemaal niet aan het leven van je vrouw en je zoon. Nee, nee, Marcia, dat is niet waar. We hebben het er telkens over. Alleen Jury weet het nog niet. Nee. Denk je er nou, toch eens in? Acht maanden van het jaar is het winter. Ja. Nou. En dan helemaal aan de andere kant van de wereld. Zonder familie, <laughs> baar, zonder vrienden. Goed, baar, helemaal alleen in Siberië. Ja, ja. Wij zijn niet de enige in Siberië die daar werken. Siberië. We gaan dus naar Siberië. Ik kon maar niet in slaap komen. Telkens moest ik weer denken aan Siberië. Op school had ik geleerd dat het daar heel koud is en dat er wolven en beren rondlopen. Dat er jonge mensen naartoe gaan om het land te ontringen. Omdat er veel olie, steenkool en andere delstof in de grond zitten. Wat moesten wij daar nou in dat verre oosten, mijn vader, moeder en ik? Toen ik eindelijk sliep, droomde ik allerlei griezelige avonturen. Waarbij ik een heet en dan weer koud had. Moeder kon we de volgende ochtend bijna niet wakker krijgen. Juri, word nou wakker. Juri, doe joh, je, je moet naar school. Nee, nee, niet, nee, het is er gevaarlijk. op die weer. Heb je het nou over? Vooruit, wakker worden. Hé, Hè? Hè? waar ben ik? In je bed. En je moet er vlug uit. Zijn we niet in... Uh... Waar? In, in, ik, ik heb gisteren stiekem aan de deur geluisterd. en Ik heb alles gehoord. Wat heb je gehoord? Dat we naar Siberië gaan. Ja, daar is kans op. M maar, maar wat moeten we daar doen? Mogen we, niet, mogen we niet meer in Moskou wonen? We mogen hier best blijven wonen. Mijn vader kan een baan krijgen als ingenieur bij de aanleg van de nieuwe spoorlijn in Siberië. De baikal Moerma is trouw. Daar wil hij graag mee helpen? Maar hij denkt niet aan ons, hè? Hoe bedoel je dat? Het gevaarlijke leven in Siberië. <laughs> Hoe kom je daar nou bij? Gehoord op school? Hmm, dat is echt niet waar. Je zult het daar ook fijn vinden. Wacht maar af. We gaan een spannende tijd tegemoet doen. Woo! <laughs>